...uit Haarlem en de Vlaamse nieuwslezer Freek Braakman. Het was de eerste keer dat deelnemer bovenaan eindigde bij de taalstrijd. Ook waren er niet eerder twee winnaars. Kramer en Braakman maakten allebei vier fouten. Het gemiddelde lag op dertien fouten. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer zeven graden. Morgen onstuimig en nat en het wordt een graad of zes. In het weekend rustiger met toenemende kans op een winterse bui en gladheid. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 140 kilometer file. Ik noem de files in de Raststad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwouder en Dijk 5 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kromenie en knooppunt Komplein 7. A9 Alkmaar Amstelveen bij Badhoevedorp 8 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven ook 8 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 5. A15 Gorkum Europoort voor het knooppunt Vaamplein 4 kilometer. A16 Breda Rotterdam. Voor de knooppunt de 4. A20. Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Kleinpoortenplein 7 kilometer. A27 Utrecht Breda. Tussen knopend Gorkum en Nieuwendijk 6 kilometer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Uh, de presentatie vandaag is in handen van, van Donner Rebber. En Cor Draaier. Ja, Donner. Goedemorgen. Goedemorgen, Cor. We lijken wel een Turkse vliegmaatschappij. Ja. Cor en Don, Cor en <laughs> ja, ja, dat is uh, altijd heel toepasselijk. Uh, nou ja, maar, we zijn in ieder geval opgestegen. We zijn opgestegen en we zijn uh, in volle vlucht te gaan stijgen. Ja, en we, we gaan tijdens de vlucht vandaag een amusementsprogramma uh, brengen, denk ik. Ja, en uh, het is in stabiel weer, heb ik gezien in het, ja. uh, in het uh, overzicht. Er zijn ja. geen uh, onweerswolken.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 Dit, uh, komende week gaat dat uh, er zijn. Ja. En uh, daarna gaan we praten met uh, Jelle Hatema en de continuing story over het uh, geluid- en beeldmuseum. Ja, de never-ending story ja. over het uh, Belte -Glaas Museum. en daar zijn wat ontwikkelingen in. En uh, ja, we hebben het al kunnen horen, waarschijnlijk in de, in, de, in de pers kunnen lezen, dat het niet in Zandvoort gaat gebeuren. Maar goed, dat ja. horen we straks. En als uh, Jelle hielen heeft gelicht, uh, dan wordt zijn plaats ingenomen door uh, wethouder Andor Zandbergen. Die het een en ander gaat vertellen over het ecoduct, wat wij uh, over de Zandvoortslaan uh, mogen verwachten vanaf ja. maart, april. Volgend jaar gaan ze beginnen ongeveer. Is het nou ecoduct of recroduct? Ik, ik zou dat gaan we vragen. Gaan we vragen, ja, ja, ja, ja. ja, ja. waren wat, uh, wat, wat voet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 Nou, vervolgens hebben we dan uh, Marcel Meijer. Die gaat iets vertellen over uh, de babbelwagen. Ja, de mijn babbelwagen. favoriete activiteit in Zandvoort. Ja, dat is leuk. Ik, ja, uh, als het ik kan, dan, uh, dan ga ik ook heen. Ik ook. Een geweldige avond. En het is uh, ja, vanavond, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. ja. En we, uh, we gaan eruit met Marion Schouten. Die uh, zoekt sportmaatjes voor mensen die wonen in, uh, in woningen. Die staan onder het beheer van het Rijksinstituut voor Begeleid Wonen.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 We hebben 30 leden nu op dit moment. Een beetje, dus, een aantal mannen, vrouwen? Ik heb uh, drie tenoren uh, en vier bassen. Dat is en dan, uh, de rest is dan verdeeld onder de sopranen en de alten. De alte groep is ietsje meer dan de sopranen, dus... Yeah. Ik zou ja. zeggen, mochten er nog mensen zijn die gezellig willen zingen, kom gezellig. Ja, tenoren zijn ook moeilijk te ja, krijgen. Ja, tenoren zijn Van echt... In het Zandvoorts mannenkoor, uh, heb ik dat gehoord? Ja, tenoren, tenoren moeilijk zijn moeilijk, moeilijk te krijgen, ja. ja. Dus en vooral in een mannenkoor zijn de eerste tenoren, de hoogste partijen, dus uh, moeilijk te krijgen. Die, uh, die moeten hoog kunnen zingen. Ja. Ja. Goed, Goed, maar jullie zijn uh, behoorlijk gezegend dus met een verscheidenheid in, uh, in stemmen? Ja, absoluut, ja. En daar gaan jullie mee optreden. Ja, wij hebben aanstaande woensdagmiddag, de 14e december, een uh, groot kerstconcert. Of een, een, we hebben het een midwinterconcert genoemd. Omdat voor de pauze doen we allemaal een beetje algemene liederen. Ja. Ook ietsje in de kerstsfeer. En na de pauze wordt het gewoon echt kerst. Oké. Okay. Dus...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 En uh, deze organisatie heeft een hele grote bibliotheek waar wij uh, ook de liederen van kunnen lenen. En uh, zodoende zijn ook de BIMA rechten dan uh, gewaarborgd. Ja, ja, dat heb je natuurlijk ook. Ja. Ja, uitvoering. Ja, dus... Uh... Um, jullie gaan optreden dan, hè? Ja. En waar doen jullie dat dan? In, Is dat... in Gebouw de Krocht. Ingebouwde Krocht? Ja, aankomende woensdagmiddag. woensdagmiddag. Ja. Oké. Okay.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 en het is ook al eigenlijk vanaf het begin opzet geweest dat er nu voor de ouderen wat zou komen. Ja. Dus dan kunnen ze meezingen en dan zingen wij verder. Maar als ja, wij zijn schooler. van een generatie die het op school nog heeft geleerd, hè? Ja, wij ja, oh, hebben dat die... toch geleerd. Ja, ja. En ja, tegenwoordig ja. juist de, tegenwoordig ja, ja, de, dan de kinderen het ook Ja, niet weer... te kijken naar mijn generatie, hoor. Ik ben ja, jou echt niet. <laughs> Ik kan me wel iets herinneren van vroeger, maar zoals jij ja, les hebt gehad. Nou, maar de kerstliederen ja, moest... ken je dus eigenlijk allemaal Op de, allemaal de lagere wel. school, bij meester uh, Dees moest nee, dat. Nee, geen kerstliederen thuis ook. Ja, nee. Op school hebben we nooit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 En het andere is van mij, van Wim de Vries, 5713949. Daar kunnen de kaarten op besteld worden. En de kaarten kunnen ook aan de zaal en, nog. Ja, ook aan de zaal besteld worden dan, of gekocht worden. Goed.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 Kliveren. Om alvast een beetje in de stemming te komen, gaan we een kerstliedje draaien. O, oh, ja, ja, ja. Oh Van een 1-jarig meisje, oh, Bianca Ryan, die daar een contest heeft gewonnen in Amerika. En het liedje heet Why Couldn't It Be Christmas?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 Ja, Shark Dan Cohen heb ook nog geen Zandvoort gewoond. Hè? Klopt, ja inderdaad. Ja. Daar hebben we het ook nog even over gehad trouwens. Ja. Maar, oh, okay. <laughs> um, maar uh, het is natuurlijk zo dat jij dat niet, niet zomaar krijgt, want jij verzamelt al heel lang allerlei apparatuur. En dat gaat met name om apparatuur waarmee je oude geluidsdragers kunt afspelen. Wordt er wel eens verward, geluidsdragersmuseum. Ja, dat zijn dan die grammofoonplaten en wasrollen. Maar Klopt. jij hebt de afspelapparatuur. En uh, dat, uh, dat verzamel jij al hoe lang?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 Uh, rond ja de, de, de maart april dus echt 100% open te kunnen daar. Dus op het uh, Oostereiland. Dus op het dus Oostereiland ja, is dat. Ja. ja. Ik heb dat gezien op uh, op de website Oostereiland.nl. Ja. Goed is inderdaad, waar. dat is het. Ja. En ja, dat is natuurlijk een heel leuk project, want dat is natuurlijk wonen, winkels, bioscoop, ja. alles uh, cultureel uh, hoogstaand uh, project. Ja. Hè? Klopt. miljoen dat is natuurlijk best wel een hoop geld. Ja, gigantisch.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 de museumvullend zijn met dat zou kunnen het hangt helemaal net vanaf hoeveel je erin zet maar het zou het zou kunnen ja inderdaad oké ja, okay. ja. Nou, dan is dat duidelijk ja dat toen wel hele tentoonstellingen hadden we bedacht he, van uh, van de magneetdraad tot met, uh, iPod en met ipod enzo ja ja de overland tot biemen. dus van alles inderdaad door revue gepasseerd ja ja, ja, ja.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 Nou, dat wordt een heel lang, lang programma, hoor. Van de B uh, BRT, de Italiaanse Rai, uh, nou alle Nederlands. is een, een de laatste grammofoonplaat. Dat is een item wat, uh, wat de wat gemaakt heeft.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 gezien daarvan dus misschien dat het ja. toch een keer wakker wordt want er is in heel Nederland nergens zo'n museum te vinden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 Route sixty six. But if you have a plan to more west, travel my way to the highway that is to best. Get your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 een beetje zwaar, maar ik zit in de stuurgroep van de, de, de, de Natuurbrug. Ja. Dus dat, dat is de reden waarom het ook handig is dat ik het hele dossier onder ondermoeden heb. De Natuurbrug of Ecoduct of Recroduct, hoe het ook mag heten, waar komt het precies aan door? Hij komt in de bocht waar nu de manege staat. Ja. Um...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 Ja, daar wijzen zit... over onze grond. Deels over onze grond, ook deels over het grondgebied van Bloemendaal. Ja. Dus uh, in de stuurgroep over het fietspad zit uh, naast uh, mijzelf ook uh, mijn collega uit Bloemendaal. Maar ook uh, mijn collega uit Heemstede en mijn collega uit Haarlemmeer. Vanwege het feit dat het, het, het, het plan is om een recreatief fietspad aan te leggen van Harlemmeer naar Zandvoort. En...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 Is dat ook het vervolg naar Zandvoort toe van dat fietspad? Uh, in principe wel, ja. ja. Uh, de, omdat er ook sprake van was om door te steken door de waterleidingduinen richting Kors verloren? Of... Nee, kijk, wat dat betreft, als je de, het fietspad daar afkomt uh, aan de noordkant, kun je twee richtingen op linksaf uh, richting Zandvoort, uh, rechtdoor naar, uh, naar Kraantje Lek, noem ik maar. Dus uh, er is geen sprake van doortrekken door de waterleidingduinen. Nee. het stukje waterleidingduinen. Ik bedoel, in de noordkant is de Nationaal ja. Park, hè? Ja, ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, dat is een heel ander... Dat is, dat is een heel ander gebied. Dat is ook het, het meest lastige van de natuurbrug. Vanwege het feit dat er zoveel partners bij zitten. Het uh, Nationaal Park Zuid-Kemeland zit ja. erin. Uh, Amsterdamse Waterlijnduinen wordt vertegenwoordigd door Waternet. Natuurmonumenten is erbij betrokken. Vanwege het feit dat Koningsveld... Uh, daar, daar raakt de natuurbrug. Dus dat betekent ook dat natuurmonumenten ja. daarbij vertegenwoordigd zitten. De provincie zit erbij en uh, de gemeente Zandvoort.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 uh, ja kost het ons geen uh, geen geld nee, nee. Uh, de tijd die wij uh, besteden dat uh, hebben wij het, uh, uh, ja uh, die, kosten die kosten heb ik gedekt met leesjes met ja. uh, uh, het aanvragen van de bouwwerk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 nou, dan is het duidelijk waar de kosten... Uh, en het heeft ook een beetje te maken dat uh, wij geen expertise hebben met kunstwerken in het, uh, in het dorp. Nee. Of met bruggen. Nee, nee. nee dat, dat is waar. Ja. Vroeger hadden wij de brugstraat, maar uh, daar maar ja, was vroeger een brug. Nou, we hebben er ooit één gehad in de Van Hennepweg, ja. bij het vuillaatste. Ook trom. daar, ja. Maar, ja, maar tegenwoordig hebben wij geen, uh, geen bruggen meer. Ja, okay. Dus die expertise hebben wij ook niet in huis. Ja. Ja. ja.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 chain He said I'll give you 1$. I said you got to be joking man. It was a present from my mother. Tot zover, uh, thanks isie met uh, de Twilight Holiday. Dat ging over een uh, toerist uh, op Jamaica die Engelsings beroofd werd van wat sieraden.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 van het spoor. Mijn collega van Theo van uh... Theo van Achter en ja. Theo Achter is uh, zomaar, uh, door mij vervangen sinds 1 januari. En Theo die heeft nu uh, mijn vorige wijk uh, waar ik wijkagent was in Bennebroek. Oh, Oké, okay. een Theo... stuivertje gewisseld. Als Theo die wij u willen spreken kan dat? Ja zeker, wanneer maar. Um, sowieso kan u mij altijd bereiken als u 0900 8844 belt en dan vraagt van ik wil uh, de wijkagent uh, Dolph Schuurman van Zandvoort Noord spreken en uh, ik heb ook een spreekuur dat is uh, in het pluspunt uh, in uh, Zandvoort Noord het pluspunt uh, zit aan de Vlemingsstraat uh, 55 en uh, dat is elke dinsdag maar dat is uh, even rekening houden met uh, de evenweken is het een avond of sorry, een ja. van drie tot half vijf en de oneven week is het een avondspreekuur van zeven tot half negen ja, ja. als we naar Pluspunt gaan dan, dan kunnen we dat nog een keer ja, uh, bij Pluspunt hangt er een, uh, een voort ja. met uh, informatie dat is gewoon een inloopspreekuur, iedereen kan daar gewoon iedereen komen. kan er langskomen, maakt niet uit of er is, een politiezaak, je mag ook gewoon een praatje komen maken in, de, in het voorgesprek net uh, had u een aantal onderwerpen die u kwijt wilde, zo even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 Oh ja, nou ja, sociale controle van de Sociale bepleging. controle is heel, heel belangrijk. belangrijk. En als, als je ook maar iets verdachts ziet, zeg je van nou, die vent die hoort hier niet, rare figuren, vreemde lui, uh, dat, uh, wat ze aan het doen zijn, dat klopt niet, bel meteen met de politie. Ja, en dan lopen er heel wat rare lui rond hier. Ja, <laughs> maar goed, uh, ik uh, zeg net al gewoon een beetje boerenverstand, ja. dat je denkt van nou, hier is wat aan de hand, ja. bel de politie. Ja.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 van denken. No, no, no.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 draait en extra controles doet en bel gewoon want er zijn extra mensen in dienst en die gaan daar dan meteen op af. En voor de jongelui die dat dan doen kunnen rekenen op pittige straffen. We hebben dus een heel project, een HALT project dat is zeg maar vuurwerk overlast, vuurwerk afsteken buiten de tijden dan krijgen ze een alternatieve straf via HALT. Wat ik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 pap en en een troep op de weg wat wat je meestal nog dagen ziet liggen dus ik zou zeggen laat de jongens het opruimen als je het hebt afgestoken en of pak even een bezem en haal het weg ja vuurpotje erbij alles erin nee maar het is zo makkelijk even een bezem en even weghalen ik zie nog een rijtje punten die u kwijt wilt. Ja, dat ja waar we ook heel druk mee zijn, en het is, uh, dat is, dan kan je natuurlijk op je klompen aanvoelen in de maand december. Alcoholcontroles. Dus ja. uh, bij deze.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 Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Dus nee, je nee. bent deelnemer aan het verkeer? Dus. Ja, het is, uh, je mag geen voertuig besturen en een fiets is een voertuig. Oh, okay. <laughs> maar het is natuurlijk zo dat uh, de prioriteit ligt bij het gemotoriseerd uh, Daar Als ja. daar wat gebeurd is, dan en vaak... Daar ligt levens. de prioriteit van de controle. Ja, dat is meteen fataal en zo'n voertuig is meteen zo'n uh, moordwapen. Daar komt het dan wel op neer. Een uh, ja. ongeluid projectiel uh, met ja. alcohol op ja. Goed. En uh, ik heb hier nog een uh, regel staan, uh, donkere dagen offensief. En dat is dus uh, zeg maar een project van de afgelopen jaren, uh, dat we zien ook uh, in de maand december uh, een stijging van uh, overval en berovingen. En uh, we zijn uh, met uh, meerdere mensen in de donkere periodes, morgens vroeg bij het openen van de winkels,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 Dat, het, dat de cijfers naar beneden gaan en dat er minder berovingen overvallen ja, Dat is natuurlijk wel belangrijk, want ja, niet zo vervelend als je net gepind hebt en uh, je bent het niet te je laten verkwijten. Je mag het inleveren. Ja. Ja. Dolf, gezien de tijd nog, nog iets wat je van het hart wil? Ja.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 en dat uh, is dan uh, train met drops of Jupiter.